7 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schuls van Hagen blijft bij haar besluit om de A15 door te trekken naar de A12... met een brug over het Pannerdenskanaal. Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeente Duiven, Zevenaar en Lingerwaard willen liever een tunnel dan een brug... omdat een tunnel beter zou zijn voor de natuur en het landschap. Ze zeggen dat dat voor dezelfde prijs kan. Maar de minister schrijft dat ze alle onderzoeken en adviezen heeft vergeleken... en dat een brug de beste oplossing is. Over het doortrekken van de A15, die nu ophoudt bij Bemmel, wordt al tientallen jaren gepraat. Door de aansluiting met de A12 ontstaat een directe verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. Het nieuwe tracé moet in 2018 klaar zijn en wordt een tolweg.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 ANRB, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Maar niet bij Rotterdam, want daar staat file op de A4... van Hoogvliet naar Vlaardingen... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. De rijstroken waren nog niet open of verstranden we weer een auto met pech. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de Van Bredenoordbrug nog 2 kilometer. En de A67, turnhout richting Eindhoven... tussen de Belgische grens en Eersel, 3 kilometer...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 Het is Radio 1. De NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Vanavond, na het journaal op Nederland 2, de Slag om Nederland... waarin onze gast met zijn collega's van de keuken en van Pol... antwoord probeert te geven op de vraag of de burger nog iets te zeggen heeft over eigen land. En dat leidt tot een onthullende rondgang langs geldverslindende, woningcorporaties... gewiekste projectontwikkelaars... En overijverige wethouders. Hier is Roland Duong. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, eerst even die onmogelijke vraag. Hoe Chinees voel jij je, Roland Duong? 5 procent. 5 procent. Ja. Mm, dat is lastig. Want wat moet ik me daar dan nou bij voorstellen? Ja, dat weet ik niet. Je vraagt het zo. dat, dat, dat ik, ik voel me zeker... Het is alsof je hier heel lang over nagedacht hebt. Nee, juist niet. Het is juist een heel spontaan antwoord. Maar Chinees een beetje, maar allochtoon toch wel, wel redelijk. Het is wel grappig. Ik voel mezelf heel Hollands. Maar op het moment dat je echt in wit gezelschap bent... dan komt altijd een moment dat, er wel even, dat je wel even wordt gewezen... op het feit dat je er toch wel exotisch uitziet of zo. En dan denk je van, oh ja, ik ben toch... En is dat grappig. irritant of... Uh, Juist helemaal niet? Nou, het, het kan soms een beetje irritant zijn. Ja. In welke geval is het irritant en wanneer vind je het ook wel interessant? Nou, uh, het is interessant voor mij. Laat ik met het goede beginnen. Uh, ja, de, de, de publieke omroep is nog steeds een, uh, een wit bolwerk. Dus op het moment dat ik daar met een allochtone achternaam... en een allochtonen uiterlijk een beetje rond kan lopen... Dan, uh, ja, dan weet ik uh, dat, dat, dat mensen daar blij zijn dat er in ieder geval een soort van uh, allochttoon binnen de geleden ja. is. Dus dat, uh, maar dan dat is weer, dan uh, wat al die allochtonen <laughs> voelen en jij niet. <laughs> <laughs> Toch, wat... Ja, maar dat is dan op zich uh, prima. Uh, ja, en wa ja, wanneer niet. Uh, dat is op het moment dat je denkt: van nou goed, uh, ik ben eigenlijk gewoon wel. Uh, wel ik, ik draai gewoon. Uh, uh, Kijk, het was zo dat ik heb zeg maar, een, een huis gekocht. En er was op een gegeven moment toch een vrijgestudeerd iemand... die tegen mij zei, nou ja, maar goed... er komt nu wel een allochtoon in die buurt wonen. Dus die, die prijzen gaan weer naar beneden. Ha, ha, ha. En dat vond, ja, ik vond dat toch niet zo'n hele geslaagde opmerking. Ja, ja. Dus, en hoe reageer je daar dan op? Een beetje dom lachend in eerste instantie? Ja, ik was eigenlijk dacht ik achteraf van... maar die persoon had zelf helemaal niet door... eigenlijk dat het een redelijk uh, schofferende uitspraak was. En het, hij had ook niet door dat hij eigenlijk in de kern dat er toch een soort racisme in, in zit, wat echt racistisch is. Maar mm -hmm. wat eigenlijk, ja, dat, dat is dan heel onschuldig zogenaamd. Maar ik dacht, dat is toch even zo'n... Oh, uh, dat je het idee dat je... Die... Alleen al die grap kan conciperen, ja, ja. vond ik al eigenlijk gek. Dus mijn hoofd koppelen aan het achteruitgaan van, van, uh, van de, de wijk. Van de wijk, ja, in dit ja, geval. Ja, klopt, ja. Dat en en uh, uh, wat doe jij dan? Want dan ben ik wel benieuwd. Nou, sta je dan gelijk op je achterste benen? Of, of realiseer je pas later hoe geschoffeerd je je hebt gevoeld? Nou, in dit geval was het, kwam je zo uh, onverwacht dat ik uh, dat achteraf pas... Uh, ja bij het in, sla, in slaven lacht ik, hé, hey, wat is vandaag gebeurd? Oh, dat was toch wel eigenlijk een hele, hele gekke opmerking. Dus ja. het, ik was niet... Uh, en dat overkomt mezelf, hoor. Dat ik echt niet rem ben of... Uh, ik ben altijd wel redelijk om een kievief... om een gevat antwoord te geven. Dat mm -hmm. zit er echt uh, nu helemaal in. Maar toen was ik eventjes toch wel uh, redelijk flabbergasted, ja. ja. Ja, maar zijn dat niet juist de gevaarlijkste? Die zo grappend en dat je zelf bijna uh, <laughs> lachend uh, toekijkt en, en knikt. Ja, die zijn gevaarlijk, maar help me even in. Nou wat ja, dat, dat je pas later realiseert. Hm, wat zei die nou echt? Wat? Nou, het, is wel, het duidt wel op dat het ook omdat het een al onschuld is. Ik ken die persoon redelijk. En het is gewoon een, hele, een heel lief mens en zo. Maar dat is misschien wel heel verneindig. ja. Dat zelfs. Uh, ja, dat het dus zeg maar op dat uh, niveau ook al eigenlijk als onschuldig wordt ervaren om er even zoiets tussendoor te gooien of zo. Ik herinner me jaren geleden dat ik in een of ander uh, clubje zat nieuwe mensen leerde kennen. En er zat één gekleurde collega was het bij. En ik vroeg hem, waar kom jij vandaan? Dat hij heel boos was. Zou jij dat ook zijn? Nee, ik word er nooit boos om. Ik kan het te goed begrijpen, maar ik kan uh, die frustratie wel, uh, wel voelen. Omdat het is echt uh, op een bepaalde manier. Je moet wat ik al net zei: op vroeg of later moet je toch wel een soort van even verantwoording uh, afleggen hm. of zo. zo voel, dat, is, dat wordt niet altijd zo bedoeld, maar dat uh, voelt vaak wel zo. Ja. Er is sprake van een Chinese vader en een Friese moeder. Ja. En dan heb je Roland Duong. Ja. Ja. ja. En uh, um, ik zag je één keer, uh, of misschien wel vaak, maar ik zag jou in elk geval één keer in combinatie met heel veel andere uh, Chinezen. Uh, dat was in Prato, een plaatsje in, in uh, Noord-Italië. Misschien moet je zelf even vertellen wat je daar deed. Het was voor de Keuringsdienst van Waarde. Nee, het was niet voor de Keuringsdienst oh, nee, van Waarde, maar slag ik snap de verwarring. Het was zo, nee, de Slag om Brussel is dat. Ja, ja, Maar goed, nee, dat is uh, heel begrijpelijk. Nee, uh, Slag om Brussel, dat is een uh, programma over de Europese politiek die wij maken. En dan ga, reizen we door Europa om te kijken wat uh, ja, Europa doet met de Europeanen en voor Nederland. En uh, Prato-Italië was heel interessant, omdat... Wij wilden onderzoeken, wat is made in Italy? Made in Italy is natuurlijk uh, een enorme belangrijke uh, marketing. Als iets uit Italië komt, kleding, dan, dan staat dat voor kwaliteit. En wij kwamen erachter dat Prato wordt bevolkt door 150.000 Chinezen... die daar voor Chinese prijzen en onder Chinese toestanden... allemaal labeltjes in de kleding made in Italy aan het maken zijn. 150.000 <laughs> ja, Chinezen? Ja, zoiets. Inderdaad. Nou, echt, ja, dat, ja dat, nee, dat kan je wel serieus ja, nemen. Het ja. gaat echt om ongelooflijk veel Chinezen. Het gaat om duizenden illegale naaiateliers... En wij hadden het uh, geluk en de kunde uh, uh, van onze research... dat hij ons bij een inval van de carabiniëren die zo'n illegaal naaiatelier wilde oprollen... Op dat wij daarbij mochten zijn met de camera. En dan uh, laten we even een klein fragmentje horen uit uh, dat programma. Prato Italië, beroemd om zijn kledingindustrie... die nu geheel in Chinese handen is. De Chinezen zijn de meesters van de pronto moda, de snelle mode. Als je s'avonds een Chinese naistudio binnenwandelt met het verzoek om 100 exclusieve truitjes te laten breien, zijn ze geleverd voordat de zon weer opkomt. Maar als het gaat om het te woord staan van een nieuwsgierige verslaggever, zijn de Chinezen minder pronto. Ja, daar hoorden we mooi. Moet je er nu zelf ook wel om lachen, nou, Een Ja, beetje flauw. maar flauw. Maar het kwam de boodschap kwam goed over. Goed, dat was een fragment uit de Slag om Brussel. Jullie, uh, Teun van de Keuken en, uh, en jouw vorige project. Ja, dat programma um, loopt nog steeds, hoor. Dus als de Slag om Nederland is afgelopen, dan gaat dan de Slag ga je om Brussel oh, met de Slag dus, om Brussel. Oké, okay, ja. dan gaan we weer verder met de ja. Slag om Brussel. Ja. Uh, en je filmde dus een inval, dat komt hierna, uh, van de Carabinieri uh, in Prato. Ja. Bij zo'n uh, illegaal Chinees naaiatelier in ja. dat plaatsje. Ja. en je, je, ik zie jou dan ook in beeld terwijl je achter die politie mannen, vrouwen aanloopt en je bent behoorlijk aangeslagen, of lijkt dat maar nou zo? Nee, er dat dat was niet uh, niks gespeeld aan. Dat was, dat was ook zo. Ja, nee, je ziet daar gewoon uh, complete gezinnen die leven gewoon daar in zo'n smerig uh, naaiatelier. Die hebben gewoon een, een, een tentje van uh, twee tientjes opgezet en daar worden gewoon kinderen ook ter wereld gebracht. En dat is uh, ja, mensenonterend eigenlijk. En je loopt met die politie mee. Dat moet ook een vreemde ervaring zijn, of niet? Dat je aanwezig bent bij uh, ja, de vijand? De, de... Nou, ja, kijk, op dat moment zijn ze mijn vrienden natuurlijk. Want, want je uh, hebt ze ingehuurd. Nou, nee, ik mag met ze mee en, met, en kijk je in hun keuken. Dus in die zin ben ik wel te gast bij de carabinieri. Dus mm -hmm. in die zin, uh, ja, dat vijandschap is er niet zo... En, het um, was wel zo. We hadden de... <laughs> wij waren de, de politiekolonne kwijtgeraakt. Dus wij moesten nog als een soort uh, man, moesten we eigenlijk nog als een soort detective zelf... oh, waar is die politie? escorte uh, gebleven. Dus dat was heel stom. Dus er enorm gestrest. Missen we eigenlijk die halve inval zo'n <laughs> beetje. Maar goed, in de montage los je dat dan ja, allemaal dat. Net, netjes op. <laughs> en, uh, maar goed, en dan kom je daar. En dan dus, nou, je eerst die paniek van, ja, je, je mist het bijna. En dan, en dan zie je dan uh, al dat leed. En dat is wel... Uh, uh, dat is wel aangrijpend. En uh, ik moet wel zeggen: wat dan weer, dat is een beetje hetzelfde als, denk ik, uh, veel. Ja, dat is een natuurlijk bekend cliché. De brandweerman zou het verschrikkelijk vinden om nooit een brand te, te moeten blussen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus als verslaggever, denk ik ook van: ja, het is natuurlijk dramatisch. Maar het is wel tof dat ik hier ben om daar uh, verslag, uh, exclusief uh, verslag over uit te brengen. We hebben het mooi in beeld. Ja, ik zou ja. niet als, als dat gevoel niet uh, aanwezig, uh, aanwezig was. Zeker als je dan zo'n wethouder, uh, zo'n veiligheidswethouder hebt die met uh, ja als een soort als een soort uh, Italiaanse acteur uh, de ene volzin naar uh, de andere volzin uitgooit... <lacht> uitgooit over dat met in Italië. Eh, dat is natuurlijk wel ook uh, cinema. Dus ja. dat, is wel, ook, wel dat gek. kon je dan net verstaan dat met in Italië. Ja, ja, ja precies. Ja, ik praat er <lacht> geen woord Italiaans, maar je bluft je er dan doorheen en dat uh, ja gaat goed. maar, maar toch. Ik bedoel, daar staan dan Chinees die trouwens een stuk kleiner zijn dan jij. Ja. Doet dat er dan wat toe? Voel je dan misschien iets meer Chinees dan die 5% op dat moment? Uh, nou, ik voel me altijd wel uh, een soort uh, kleine verwantschap met Chinezen. En uh, ja, het is misschien wel zo uh, dat ik misschien dit wel ook doe wat ik doe en daar sta... Um, het is heel grappig. Kijk, je, je verdeelt zeg maar gewoon uh, je werk ook gewoon... ik verdeel dingen met Teun van de Keuken. Doe jij dat, doe ik dat. En het, toen, hij wilde het ook heel graag doen. Maar ik zei, ja, uh, ik ben naar China geweest... om die, die afgeknudelde arbeiders daar in beeld te brengen. En ik voel heel sterk dat ik ook deze ontmoeting wil meemaken... met mm -hmm. die Chinezen daar. En dat kan ik niet zo een, ja als een soort formule omschrijven van... ik ben uh, een half Chinees, dus ik moet dat doen... Het is veel meer een hele sterke gevoelskwestie van... Uh, ja, ik wil dat aanschouwen. Ja, hoe die uh, Chinese arbeiders daar, uh, ja, worden... ja, moet ik zeggen, als dwangarbeiders wordt behandeld. Maar het is echt een, het is een gevoelskwestie om nou te zeggen van... hey. Dan kun je dus... daarmee aankomen met een gevoelskwestie? Bij Teun? Bij Teun? Ja, zeker, ja. We doen alles dan. Op dat ogenblik van wat wil jij en wat wil ik, doen we alles... Direct op gevoel. We, we, we, we kaarten dingen af op van... Ja, hoe belangrijk is het voor jou eigenlijk? en, uh, en, en ja Je moet een goede samenwerking... moet je elkaar altijd wat gunnen, want anders wordt het nooit wat. En dat gaat heel goed. En hoe vaak ben je eigenlijk in China geweest? Voor het werk, iedere keer? Of... Uh, well, dat was gewoon één lange trip, volgens mij. Zuid-China en Hongkong. Dat was inderdaad die speelgoedfabrieken. Dus, en dat uh... was voor... De Keuringsdienst van waarde was dat. Ja, dat ja. was voor de Keuringsdienst. En, ja. en dat was voor het eerst dat je in China uh, kwam? Ja, dat klopt. Ja. Wel op de plek ook waar mijn, mijn pa ook geboren was. Dus dat was op zich wel, wel weer grappig. En, uh... en heb je daar nog familie ontmoet? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik, heb helemaal, ik ken mijn familie echt bitter slecht. Dus, uh, dus mijn ooms en tans, die zitten ook in een soort Chinese diaspora. Zijn die over de hele wereld uh, verdwenen. Ze zitten in Parijs, Canada, uh, Taiwan. Maar nee, dus daar heb ik eigenlijk geen contact mee. En, uh... en allemaal om te studeren? Nee, gewoon ook gewoon om te, te werken en te leven. Hm. Ze zijn daar naartoe uh, geëmigreerd. En, uh, maar ik, vond, ik kon me wel verhouden met die Chinezen. Ik voelde me daar nou wel ogenblikkelijk thuis. Maar, uh, en hoe werkt dat dan? Nou, dat is... Uh, ik weet niet, ze, ze zitten allemaal een beetje zo uh, vaak... Als ze, ze zit al een beetje zo stomzinnig te lachen. Daar heb ik zelf ook heel veel uh, last van, dat ik dat heel veel doe. Zo ha, ha, ha, ha, een beetje. dat. Uh, <lacht> zo zie je, nu doe ik het weer. Ja, ja. <lacht> en dat doen die Chinezen ook eigenlijk, in te, te onpassen. Van, ha, ha, en, en heeft dat een functie? Nou, het is een beetje om, uh, ja, als je niks, het is toch een soort van uh, beleefdheid. En het is ook een soort plezier zoeken in uh, wat kleinere dingen en zo. En vooral niet te nors uh, zijn. En uh, ja... En ongemak? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is, ik, nee, totaal niet. Nee. Ik vond het echt. Uh, ik vond ook. Wat daar ook helder was, was dat ik, ik kwam. Ik, we deden ons daar een beetje voor als een soort zakendelegatie... waar die fabrieken dan ook een beetje geld op konden verdienen als ze ons goed zouden rondleiden. Dus wij konden heel makkelijk <laughs> dat allemaal zo veel. Maar kon je dat ook waarmaken dan? Nee, maar ja, ja je brugt nee. je er zo'n beetje doorheen. Van ja, ze zich zeer geïnteresseerd in het mooie speelgoed en uh, bla, bla, bla. En als we nou mooie reportage maken, dan uh, misschien krijg je dan weer nieuwe klanten en zo. Nou, dat werd allemaal voor zoete koeken geslikt. Dat is een beetje vals, maar goed, je moet wat. Beetje uh, vals? Ja, nou ja gewoon voor, voor, de, voor de goede... Voor de, de goede zaak. Ja, voor de goede zaak, voor de journalistiek. Want je wilde uh, toch iets duidelijk maken. Ja, en dan uh, werd je meteen ook heel goed geholpen. En dan kom je toch een beetje in. Dan, dan, dan, dan ontmoet je zeg maar, de plezierige kant van een soort... Hele hiërarchische standenmaatschappij, en dat snappen die Chinezen dan wel goed. Dat is een soort potentiële investeerder, en uh, die gaan we dan verder goed behandelen. En dan, uh, ja, dat is dan heel uh, uitermate prettig. Als een soort neocolonisator loop je daar dan zo rond. En al die arme Chinese dwangarbeiders die buigen dan als een soort knipmes voor je. Als je ze dan een uh, handje komt schudden met die camera erbij. En dat ja. is eigenlijk ook heel prettig. Ja. dus ja, ook wel. Ja, ik kan daar op zich ook wel wel. Van zo'n Ja, daar ben ik niet te min voor om te zeggen... ja, dat, dat is ook wel eens prettig om zo behandeld te worden. Hm. Ja. Je bent ook zoveel langer dan zij, of ja, niet? Dat Moeten klopt, ze ja. daar niet om lachen? Of kijk uh, niet... Nou, dat vinden ze wel mooi. Teun van de Keuken zei tegen ons, eigenlijk is het een hele rare Chinees. Ik ben een rare Chinees? Ja, uh, nee, ja kijk, als je gewoon uh, voor de helft Fries bent en, en, en de helft Chinees bent... dan ben je per definitie een rare Chinees. Dat, ja, nee, dat klopt. Ja. <laughs> ja. De, uh, de opening van het Parool, daar wil ik het even met je over he hebben. Want uh, zoals gezegd, televisiemaker bij uh, de keuringsdiensten van Waarde. Dus veel met voedsel in de weer geweest. En je hebt trouwens ook een boek geschreven. Het supermarktparadijs Paradijs verscheen vorig jaar. Ja. Gezond kiezen is een kunst, daar hebben we misschien ook nog over. Ja. Maar de opening van het Parool wil ik aan je voorleggen. Kinderen steeds jonger te dik. Uh, het gaat om een onderzoek naar Amsterdamse vijfjarigen in uh, 2009 waren ze nog 15% uh, was nog 15% te dik en nu in 2011 2012 20% ja en de wethouder is uh, geschokt Hij noemt het schokkende cijfers verbaast het jou nog eigenlijk nee het verbaast mij niet eigenlijk nee nee Nee, het is echt. Uh, dit soort uh, problemen heeft. Uh, ja, je hebt desperate measures nodig. Gewoon echt rigoureuze maatregelen. Nou, die worden natuurlijk nooit genomen. Omdat de, de industrie, de voedselindustrie daar veel te grote belangen bij heeft. Maar ik denk. Wil je echt resultaten boeken? Dan moet je het eigenlijk een beetje behandelen. Zoals sigaretten eigenlijk. Je moet gewoon een. Uh, ja, een vet- of een suikerbelasting erop zetten. Gewoon al dat. Een uh, vet Ja, al dat pleziervoedsel, uh, gewoon al dat snoep en uh, weet ik al wel niet. Ja, uh, maak het maar lekker duur. Hm. Ik zei ja, dit is misschien een beetje een dom, oncreatief uh, voorstel. Maar ik ja, denk... want van jou verwachten we dan toch iets anders. Nee, dat klopt. Dus daarom zou ik het, vind ik het ook niet zo problematisch als het niet gebeurt. Maar als je echt iets wil dat er gebeurt. En dat dan moet je de... het er gewoon zo aanpakken. Ja, dan moet je zo, anders. ja en, en anders moet je gewoon zeggen. Nou ja, goed, uh, het is heel uh, vervelend. maar uh, er is gewoon een. er is stiekem toch nog steeds een klassenmaatschappij, Ook in Nederland. Uh, mensen met een lage opleiding zijn gewoon vatbaarder voor de marketing. Uh, die ja, leren ook niet uh, zo goed. Uh, of krijgen ook niet mee om gewoon gezond uh, te eten en te koken. Dus. Ja, we moeten accepteren dat we in een soort onzichtbare klasse uh, maatschappij leven. En, en dat dat, uh, dat nog zichtbaarder wordt. En dat het nog zichtbaarder wordt, ja. Maar dat is natuurlijk onverteerbaar. En dat vind ik ook. Daar ben ik het dus niet mee eens. En dan moet je dus wel uh, dan maar eens iets stevigs proberen. Ja, ja. Um, uh, Hoe doe je het zelf eigenlijk? Ik heb nu een kind van 2,5, vertelde ja. je net. Heb, heb je heel duidelijk principiële ideeën daarover Hoe je dat gaat aanpakken? of Nee, ik heb op zich principiële ideeën in die zin van afspraak is afspraak. Maar als ik haar dan met een. Uh, met. Uh, ja, yoghurt met een beetje. aardbeien, uh, diksap moet verleiden. om uh, toch een, een hapje groente te eten. Dan, uh, dan doe ik dat gewoon. Oh, maar dan is het einde al zoek. Nee hoor. Nou <laughs> oh, ja, maar. Ze eet ondertussen alleen maar die, die zoete yoghurt. Dus in die zin heb je wel gelijk. Oh, God, Ja, ja dan nee, gaat nee. Het helemaal de verkeerde ja, kant hè? op. Ja, ja. Maar, maar uh, uh, zijn er koekjes in huis, uh, chips. Nee. nee. Maar nee. En, en, en ga je dat ook niet doen? Nee, ik ga het niet, uh, niet aanbieden. De enige manier, keer dat ze een koekje krijgt als echt zwaar op de snuit is gevallen... dat vind ik dan wel zo zielig... Dan oh, ze een uh, koekje. Maar dat moet je toch juist ook helemaal niet doen? Nou, ik kan niet tegen dat gejank. Dus uh, <lacht> dan denk ik van, nou, uh, dan, dan kijk ze... <lacht> dit, dit gaat en, heel fout af. Uh, oh, dit is lekker. Nou, <lacht> het is een heel lief kind. Ik, ik ben, we, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Dus in die zin. En ze, en, en ze pakken me er ook niet op dat ze nu dan uh, te passend onpas dat koekje wil. Dus uh, ik heb geboft. Goed, hier ligt een uh, tegel met de vraag of die beschreven kan worden. Volgens de redactie ben je er al dagen mee bezig wat er op moet komen te staan. Ja, ja, ja. En uh, luisteraars kunnen zich melden, kunnen opmerken plaatsen en vragen stellen aan Roland Duong, ja. ga naar onze website radiokunststof.nl. Goed Roland, voor de mensen die later ingeschakeld zijn, uh, je bent programmamaker ja. uh, voor de televisie. Uh, je werkte mee aan de keuringsdienst uh, van waarde, ja. RVU, en je bedacht samen met uh, Teun van der Keuken een andere televisieserie, de Slag om Brussel. En vanavond uh, gaat er een nieuwe reportageserie van start, De Slag om Holland. Slag om Nederland, uh, ja. Slag om Nederland. Ja. Jullie gaan van groot naar klein. Uh, bedoel, uh, nou, slag eten om is. Brussel. Ja, dat is van groot naar klein, maar de Keur is niet van Waardel is wel een programma waarin we gewoon 25 minuten maakten rondom een, een blikje tomatenpuree of een bruine boon. Dus op zich dat Ja, nee, dat, maar dat, ik ga nu even van Brussel oh, en Van ja. Brussel naar ja. Nederland. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt, ja. ja. En welke gedachten zitten erachter? Nou, daar zit een hele makkelijke formele gedachte achter. Dat de VPRO uh, had al een oude rubriek, dat heette Landroof. En zij vroeg, uh, de VPRO was zo vriendelijk om teunen mij te vragen. Om, uh, ja, die rubriek was wel succesvol, maar ook weer niet. En wij uh, mochten dat in een soort uh, nieuw leven inblazen, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja. Met andere woorden, was het gewoon niet succesvol. En uh, jullie hebben nogal succes. <lacht> Kom, laat die jongens dat ook doen. Of die mannen. Nou, deze lezing ga ik ook niet weer spreken. <laughs> nee, precies, dat dacht ik <laughs> al. Even hey, voor de mensen die het allemaal niet gevolgd hebben. De Slag om Brussel, wat voor soort programma was dat? En wat wordt daar nu aan toegevoegd met de Slag om Nederland? Uh, de, de Slag om Brussel, dat, dat is een, uh, ja, een programma over Europese politiek... waarin we eigenlijk uh, één, uh, ja, de rol van Nederland... In, uh, ten opzichte van de Europese broeders en zusters willen belichten. En punt twee... Is het nou waar, al die mythes die we hebben over, uh, over, over Europa en Brussel... klopt dat eigenlijk wel, zeg maar. Dat vonden we heel belangrijk. Mm -hmm. dat, uh, nou ja, natuurlijk klopt helemaal niks van, dat al die bureaucratie uit Brussel komt. Er is echt een hoop flauwekul Zitten er echt bij. Heel moeilijk uit te roeien ook. Dat en dat willen jullie, en dat hebben jullie aangetoond. En dat gaat dus verder ook, die serie. Ja. En nu vanavond uh, gaat deel 1 van start van de nieuwe serie... de slag om, uh, Nederland. om, om Nederland. Ja. Uh, het programma dat Nederland weer teruggeeft aan de Nederlanders. Een ja. ronkende taal. Ja, nee, maar dat is op zich ook wel, wel goed. Er is natuurlijk een soort populistische wind uh, waait door Nederland. Nou, dat is verder prima. En uh, ja, het is ook tijd dat er... Uh, ja, dat... Uh, ja, ik, ik ben zelf wel echt uh, heel erg trots op de VPRO... En dat is op zich ook gewoon wel een soort uh, hoek... waaruit van populistische kringen ook wel verdachtmaking komen. Of, uh, ja, ik, ik snap wel waar ze vandaan komen, maar ik vind het wel onterecht. En ik vind wel ook gewoon uh, dat er uh, weldenkende mensen zijn in Nederland... waartoe ik mezelf uh, beschouw, die ook gewoon zeggen... ja, hallo, uh, Nederland is ook van mij en ik wil Nederland ook teruggeven aan de burger. Dus ik mag dat uh, net zo goed zeggen. Deel 1 gaat over uh, het adviesbureau KPMG, over de nieuwbouw van uh, KPMG. Ja. Um, even naar een fragmentje luisteren, dan wordt het gelijk veel duidelijker. Dit gigantische gebouw, 50.000 vierkante meter, staat leeg. Het is achtergelaten door KPMG. Het bedrijf dat andere bedrijven uh, ja, de maat neemt, dikke rapporten schrijft over hoe ze uh, integer moeten handelen, hoe ze integer moeten bedrijf voeren. En uh, ja, hoe ze zo duurzaam mogelijk kunnen handelen. En hier, op spuugafstand van het oude KPMG-gebouw, staat het nieuwe KPMG-gebouw. Naar eigen zeggen het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland. Maar hoe duurzaam is het eigenlijk om een gebouw van 50.000 vierkante meter leeg achter te laten? Waarom zijn ze eigenlijk verhuisd? Ja, dat is dan de vraag. Die vraag wordt trouwens een paar keer herhaald. Ja. Um, uh, en, en dan? Ik bedoel, hoe kom je zoiets op het spoor, dit verhaal? Nou, wij kregen nu een e-mail e van een, een inwoner van een oude kerk aan de Amstel. die maakt zich echt grote zorgen. Of ja, die was eigenlijk totaal verbolgen over dat enorme gebouw van 60.000 vierkante meter, nieuwe hoofdkwartier van KPMG. Dat was zomaar baf in Amstelveen neergezet. En wij zijn daarop uh, ingegaan. Dus er was al commotie om dat gebouw heen, mm -hmm. waar wij dan op in zijn gesprongen, om dat ja. te onderzoeken. Dus er komt een e-mail binnen of er, is, er zijn wat krantenberichten. Ja. Er is de rumoer en ja. jullie denken dat gaan we uitzoeken. Ja. Dan is er nog nauwelijks iets duidelijk. Alleen maar dat er rumoer is rondom dat uh, gebouw. Ja. Wat, wat viel je als eerste op? Waarbij dacht jij of stoeg je aan een dag van... dit moet aflevering 1 worden van onze nieuwe serie? Nou, dat we erachter kwamen dat uh, deze zaak eigenlijk staat voor... Ja, dat in deze zaak wordt eigenlijk alles duidelijk gemaakt wat de grote aanjager is voor de leegstand in Nederland. Dus het staat helemaal niet op zichzelf. Wij maken in, in deze aflevering duidelijk hoe het systeem werkt, waardoor Grote dienstverlenende bedrijven eigenlijk voor een koopje gewoon een heel nieuw gebouw kunnen neerzetten. Ja, en het is echt belachelijk. Hè? Ja, ja. <laughs> Dit is dan het voorbeeld, maar ja. het gaat er naar je hoeft maar om je heen te kijken. Je ziet overal kantoorpanden, he, vaak lelijke gebouwen, hartstikke leeg staan. Ja. En uh, de reden uh, dat dat zo is, is dat bijvoorbeeld een uh, adviesbureau als KPMG geld verdient aan de nieuwbouw van dat nieuwe gebouw dat daar wordt neergezet. Ja. Leg dat eens uit. Want hoe, hoe zit dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je als bouwer geen huurder hebt voor je gebouw, mag je niet bouwen, omdat niemand wil je daarvoor geld geven. Want de, de, de investeerders zeggen dan nou ja, leuk dat jij een nieuw gebouw wil bouwen. Maar oké, okay, wie gaat dat kopen? Wie gaat dat huren? Uh, nou, zegt de bouwer. Ik heb een hele grote dienstverlener, zoals KPMG, die heeft een huurcontract getekend voor 15 jaar. Dus ik heb 15 jaar lang heb ik voor jou, investeerder, uh, een, een, een, een kaststroom... die ik kan garanderen. en op Dat, dat moment ze daar blijven zitten, ja, 15 jaar. Ja, en op dat moment zegt de investeerder... dan geef ik jou geld uh, om dat gebouw neer te zetten. Dus, en dat weten die uh, bedrijven die die huurcontracten afnemen, de KPMG's... die weten dat ook. Dus die zeggen op het moment dat ik mijn handtekening zet dat ik van jou uh, 15 jaar dat gebouw van jou huur... dat betekent dat uh, de waarde van het project gaat omhoog. Mm -hmm. En die waardestijging, daar wil ik in meedelen. En die dienstverleners die verschuilen zich dan op... ja, jullie doen net alsof er gewoon geld op de bank wordt overgemaakt naar ons. of weet ik wat Maar dat kan op allerlei verschillende manieren. In huurkorting of in verhuiskosten die er niet hoeft, betaald hoeft te worden. In mama wat gratis wordt neergelegd. Nou ja, dus het dus, is ook niet echt aantoonbaar. Het is moeilijk aantoonbaar. In het van KPMG hebben wij gehoord dat er wel degelijk rechtstreeks geld in de zakken van de partners van KPMG is verdwenen. Dat hebben we niet bevestigd gekregen. Maar we hebben het wel uit hele betrouwbare bron gehoord... Uh, maar het komt erop neer... En die man dat... van KPMG zat wel heel erg te zweten en te stotteren. Ja, ik vond het een beetje, dat vond ik echt shocking. Omdat uh, KPMG is gewoon ook een financiële dienstverlener En ze hebben een enorme grote mond op het gebied van uh, corporate governance... en uh, groen ondernemen en transparantie. Maar op het moment dat je dan even onder de motorkap bij hun wil kijken... van hoe verantwoord en duurzaam zijn jullie nou eigenlijk bezig in de bedrijfsvoering... dan beginnen ze in één keer te stotteren en zeggen... ja, nee, ik weet het allemaal niet. Ja, dat vond ik... Uh, Vond ik, ja, ik, ik was wel, ik was wel uh, verbijsterd eigenlijk. Ja. Ik had verwacht, we krijgen nette antwoorden hier. Maar nee, de accountants durfden toch niet... Uh zich te laten keuren eigenlijk. Deze aflevering is uh, straks te zien op Nederland 2, na ja. het uh, journaal. Ja. Aflevering 2 heb ik inmiddels ook gezien. Dat is dan de, de aflevering voor uh, volgende week. En daarin zie je uh, wederom de macht van de projectontwikkelaars. Uh, namelijk, daar zien, zien we hoe uh, het ROC, een ROC moet ik zeggen... Uh, het Arcus College in Heerlen, 60 miljoen euro heeft gespaard of eigenlijk 60 miljoen euro heeft bespaard op het onderwijs en op de docenten... Um, om ook al aan nieuwbouw te doen. Ja. Um, nou, dat is een ander verhaal, maar uh, het, het lijkt erop... alsof op dit moment de projectontwikkelaars in Nederland het voortzeggen hebben. Of is dat een beetje jullie blik die... Nou, het, het, het, is een, uh, het is natuurlijk net zo'n heel, heel veel zaken. Kan je niet alleen de projectontwikkelaars uh, de schuld geven. Want uh, je hebt ook gewoon een... een uh, je, er is gewoon een bestemmingsplan waar gemeentes dan op zitten. Dus de gemeentes en provincies hebben ook een taak om gewoon uit te wassen... In de, in de gebouwen of in de kantoren of noem het maar op... om dat tegen te gaan. Mm -hmm. Die kunnen dat doen. Alleen dat maken we ook in aflevering 1 duidelijk. Op het moment dat een gemeentebestuur zegt... nou, we zien het eigenlijk niet zitten, deze nieuwe bouw. En dat zie je ook in Heerlen, waar die ROC zit. Uh, dan, dan zegt zo'n ROC of dan zegt zo'n KPMG... Zegt, nou, dan gaan we uit jullie gemeente weg. Dat betekent uh, dat de werkgelegenheid daar daalt... en dat, uh, nog belangrijker, de gemeente ook geen in, uh, grondinkomsten kan incasseren... Dus die zeggen eigenlijk, als er gewoon veel poen op tafel komt... dan zegt de gemeente bijna altijd, oké, okay, nou, okay, doe maar, doe dan doe maar, maar. want ja. dan hebben wij nog wat inkomsten uit de grond. Ja, dus in... en dat zie je in beide gevallen. Ja, Zowel klopt. in het geval van het ROC als bij KPMG. Ja. Dat de gemeente eigenlijk onder druk is gezet door ja. de partij. Ja, en dan wil je eigenlijk dat er van hoger hand een regie wordt uh, genomen. Door de provincie bijvoorbeeld. Maar ja, dan zie je die partijpolitieke lijnen. Dat uh, die mensen, ze kennen elkaar allemaal vanuit de politiek. Dus een, iemand van Provinciale Staten gaat echt niet een gemeenteraadslid of een wethouder terugroepen. Dat gebeurt niet. Terwijl nee. zij eigenlijk wel het, instru het wettelijk instrumentarium hebben om hier iets tegen te doen. Maar dat gebeurt dus aan alle kanten niet. Nee, maar wat zou je wel kunnen doen? Want daar hebben jullie inmiddels waarschijnlijk wel ideeën over... als we het even bij KPMG houden. Uh, dat mo dus model staat voor al die kantoorpanden die leegstaan ten onderrechten. Ja, nou ja, de, de, vanuit. Er moet toch een soort uh, wetgeving gemaakt worden. Bijvoorbeeld uh, oud voor nieuw of nieuw voor oud, hoe het maar heet. Maar het komt erop neer dat als je iets uh, nieuws gaat doen. zorg ervoor dat je oude kantoor eerst een bestemming krijgt. Dat, dat zou je iets uh, strenger op kunnen zijn. Of je kan heel plat gezegd iets proberen te maken met een statiegeldfonds. Dus als je iets wil iets nieuws wil maken, dan moet je ook een bepaald percentage... in een soort uh, fonds uh, betalen dat je gewoon de oude kantoren kan verduurzamen... of gewoon uh, geld uh, genereert in, uit dat fonds om dat uh, af te waarderen en af te breken. Ja, er was ook iemand die met een heel goed voorbeeld kwam van... stel je voor dat uh, mensen zo met hun auto om zouden gaan. En, en dat, dat wanneer je een nieuwe auto aanschaft... De allemaal wrakken langs de kant van de weg. Ja, nee, dat klopt, ja. Maar dat, uh, ja, dat is nu dat... Dat zien we nu. Die wrakken, dat zijn natuurlijk gewoon die lege kantoorpanden. We hebben denk ik voor 7 miljard aan, aan, aan lege kantoren alleen al in Nederland. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk gigantisch. Ja. Maar nu even de hand in eigen boezem. Hè? Want stel je voor dat jij uh, een, een, een, een oud huis zou willen verlaten... en een, een nieuw huis daarvoor in de plaats zou kunnen... Uh, laten bouwen en daar zelfs nog iets aan zou kunnen verdienen. Stel dat je dat aanbod zou krijgen. Nou, ik denk dat ik daar wel voor zou zwichten, denk ik. Ja. Maar ik denk ook dat ik daar eerlijk over zou zijn. Dat ik zou zeggen, ja, ik, dit was zo lucratief voor mij... en het is allemaal binnen de wet... Dus ja, ik, ik, kan dit gewoon niet, ik kon dit gewoon niet weigeren. Ja. En in het geval... En je vindt dus dat KPMG dat had moeten doen tegenover... Ja, nu? ik vind dat ze niet zo. Ze hebben het de hele tijd... Over, kijk, ons duurzaam zijn. Nou, er is niks duurzaam dan 50.000 vierkante meter leegstand. Geef dat ook toe. Van nee, we zijn niet duurzaam bezig. We're in it for the money. Ja, uh, sorry. Ja. En uh, gaan jullie nu zo ver dat je uh, ook bij de politiek aanklopt en hoopt dat er wat ja, gebeurt na ja, de uitzending ja, ja, van Ja, Zeker, vanavond? Die, die contacten die, die zijn er al. En dan? Want dat zit nog niet in de uitzending van vanavond. Nee, dat klopt. Maar uh, die contacten zijn er al. En we, we proberen toch uh, ja, met de, de, de, de, de, de, een soort combinatie van politiek... en de knappe koppen uit het wereldje te, te, te komen tot wat, wat slimme voorzetten. Omdat uh, de ruimtelijke ordening is eigenlijk bij, uh, op ministerieel niveau helemaal weggehaald. Het is echt non-existent. Het heeft totaal echt nul prioriteit nu. En hoe op, komt dat? Um, ja, je zou bijna. Het, het soort VVD-gevoel van laissez-faire zou een heel belangrijke uh, rol hierin kunnen spelen. Het is een ideologie. Maar uh, ja. Zo van, nou ja, die gebouwen staan leeg, maar ja. Ja, of de markt moet het zelf maar doen. Hmm. Als ze een uh, leuk idee hebben en uh, de, de wal keert het schip wel en zo. En, maar dat is, ja, ik denk toch dat op dit gebied. Met, uh, ja, we, we leven met veel mensen toch op een redelijk dicht bevolkt gebied bij uh, Tijd en Weil in Nederland. Het is denk ik niet slecht als daar wat, uh, weer wat. Uh, uh, uh, Rijksoverheid-regieën uh, terugkomt. Ja. Er worden twee mannen uh, opgevoerd in, in aflevering 1... die jullie dus uitleggen uh, hoe het werkt. Hè? Ja. Hoe, waarom KPMG zo handelt zoals ze handelt. Ja. Wat zijn uh, in, in deze wereld waarin iedereen belangen heeft... wat zijn de belangen van deze mannen? Want het is mij niet helemaal duidelijk. Dat is de enige kritiek die ik op de uitzending heb. Verder was alles overduidelijk. Ja. Um, wat zijn de belangen van deze mannen? En wie, wie vertegenwoordigen zij eigenlijk? Nou, kijk, dat is een hele goede vraag. Op het moment dat je met vastgoed jongens gaat spreken... er zit er af, af vaak ook een eigen belang in. Dus mm -hmm. uh, een, een direct belang is dat zij uh, beheren... ook gewoon voor honderden miljoenen aan kantoorpanden... die ze nu ook niet kwijt kunnen. Dus zij willen gewoon dat die overcapaciteit... Daar iets, dat er iets mee wordt gedaan. Ja, ja. Dus uh, de, de, die markt is zo uh, verstoord, het is zo'n ellende nu... dat zij ook zeggen, oké, okay, we hebben fout gemaakt... we moeten daarin uh, iets nieuws doen. Plus het feit ook dat... Net zoals, ja, het is een beetje uh, moeilijk. Maar kijk, zoals de vastgoedman of de zakenman, en de, de, ja, die bestaat ook niet. De, de, een, een, uh, de, de mannen die we gesproken hebben, die hebben ook net als ja, gewone burgers, laat ik het zomaar zeggen, een mm -hmm. beetje een rare begrip. Maar goed, net als gewone burgers hebben zij ook het beste voor met Nederland. En het gaat hun ook echt aan het hart dat, uh, ja, dat de verpaupering en de verspilling zo, uh, zo omniprominent is. Dus ja. zo simpel is het ook. Ja. Ja. wat trouwens ook mooi uh, duidelijk wordt. De, de, de, jullie komen daar uh, in, in, in prachtige pakken met stropdas. <laughs> en en de, een van die andere mannen heeft geen stropdas ja. om en er zit teun van de keuken daar ja. keurig in het pak. Ja, ja dat is wel Ongemakkelijk grappig. met zijn stropdas. <laughs> ja. Nou, oh, Teun is wel een beetje van de das, hoor. Dus, ja, ja, in die okay. zin, uh, ja. <laughs> Maar hij stond wel te kijken. Van, waar is jouw stroom? <laughs> ja, nee, ja, Wat klopt, hadden ja. we nou afgesproken? <laughs> ja. Goed, uh, aflevering 2. Uh, uh, daarin gaat het dus om uh, dat ROC in Heerlen, het Arkuscollege. Uh, college. Uh, wil ik nog even een stukje laten horen, jou, min of meer jouw inleiding. Ja. Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren... voor miljarden aan nieuwe schoolgebouwen neergezet. Waarom is dat eigenlijk? Nou, wij weten wel waarom dat is. Soort zoekt soort, schoolbestuurder zoekt schoolbestuurder. Ze komen bij elkaar op workshops, borrels, noem het maar op. Zegt de ene schoolbestuurder tegen de ander, weet je wat, ik ga een nieuw schoolgebouw neerzetten. Zegt de andere schoolbestuurder, maar dan wil ik ook. Want als je maar genoeg mannen bij elkaar zet, dan gaat het uiteindelijk om wie heeft de grootste. Ja. Ja, zo simpel is het ook. Ja. Ja. Is het echt zo zin, Ja, hein? absoluut. En maar ja, je ma niemand van die mannen mag dat ook zeggen, ook. Hè? Dat is ook van uh, nee, ja. Het is heel, heel treurig, daar moet je, heb je ook sterker... Maar waar komt dit zinnetje vandaan? Want is dat, oh. ik, ik herken het uit jouw boek ja. eigenlijk. N niet dat het daar zo letterlijk in staat. Nee. Maar ik vind het wel echt een uh, Roland Duong-tekst, ja. toch? Ja, nee. Um, want bij jou komt er ook altijd uh, ethiek, religie, psychologie. In dit ja. geval dus uh, psychologie om, om de hoek. <laughs> ja, <laughs> het vallen symbool. Oh, ja, zeker. Ja. Ja. Um, maar je zegt zo so simpel... Is het ook? Is dat iets waar dan lang over gedelibereerd wordt op de redactie? Helemaal niet. Nee, ik zit in de auto daar naartoe. En ik zit eens een uh, stand-up-tekst te bedenken. En dan in één keer denk ik, ja, maar eigenlijk is het dat gewoon. Hm. En dan, uh, dan spreek ik hem daar zo uit. Dus, ja. uh... nu, nu zal ik hem uh, niet weer spreken, maar ook niet direct onderstrepen. Want ik denk, ja, het is ook wel makkelijk. Want kun je daarmee niet alles terugbrengen tot dat... Nou, ik denk wel dat je heel veel misstanden... en heel veel uh, ja, dingen die tegen het frauduleuze aangaan... daar kan je wel heel erg op, op prestige, op... Uh, kijk, mij nou de grootste hebben, kan je, op, uh, ja, kan je daar wel op terugvoeren, ja. Ja, op testosteron, op ja, ja, ik denk dat het grote corporate gegraai en al die bankentoestanden... dat gaat echt niet om dat mensen nou zo arm waren... of van twee pepernoten moesten leven. Nee, die zagen van, hé, hey, die gasten aan de overkant... moet je kijken wat voor bonus die vangt. Ja, nee, maar dan... Nee, ik weet het... Ik weet het zeker. Hmm. Er is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan, dat mensen helemaal niet voor het geld gaan, maar ze worden gewoon ongelukkig... bij de grotere auto van de buurman. Niet ja. omdat ze zelf uh, op een houtje hoeven te bijzien. Ja, In je boek noem je geloof ik het verhaal van uh, de collega... die net een paar stuivers meer verdient. Ja. Dus niet de directeur die veel meer verdient, nee. maar die ene collega. Ja, onverteerbaar. Ja, ja. Ja. Er is een vraag van een luisteraar. Uh, goeiedag Roland, besteden jullie, slag om Nederland... ook aandacht aan hoe China steeds meer Nederland overneemt? Uh, voorbeelden, Rotterdam, uh, Hutchinson, uh, 90% Chinees... Dan een voor mij onuitspreekbare naam in Drumen een scheepswerf, kruidvat, et cetera. China wordt mijn inzien zo rijk door slavenarbeid in de heropvoedingskampen. Mogelijk meer dan 10 miljoen, voornamelijk Falun Gong. Zijn kompaan, Teun van de Keuken, gaf ik al eens het boek Bloody Harvest over de orgaanoogst op deze slaven. Dit is geschreven door Wilbert Stuifbergen, lid CIPFG Nederland. Jou wel bekend dan, denk ik, of niet? Nee hoor, absoluut oh, niet. Nee, niet. Nee. Okay. Nee, nee, ik heb op zich wel uh, te doen met die arme Falun-gasten. Dat is gewoon een soort uh, gekke secte. Maar die verder helemaal niks kwaad zijn. Maar die worden wel, op een hele brute wijze worden ze onderdrukt. Dus uh, het recht van, van, van, van godsdienst is, moet in China nog worden uitgevonden. Dat is uh, schandalig. Uh, maar ja, dit is internationale politiek. En uh, dat, is, dat is deze rubriek niet. Nee. Dus uh, ik zie daar op dit moment weinig... Uh, op dit moment weinig uh, het gaat mogelijkheden. Echt om Nederland. Ja, ja. Uh, overigens, over Nederland uh, gesproken. Uh, daar ja, net was in het nieuws: de Horsten. Uh, de twee boerderijen op het uh, uh, terrein van uh, uh, uh, Prins Willem Alexander en, uh, en Maxima. Ja, je moet ontzettend lachen. Nee, maar goed, nee, ik moet vertuigen. lachen. Nee, Maar dat komt, kijk, we hebben niet zo'n grote redactie. Maar... Eerst even goed uitleggen wat er oh, aan de hand ja, is. Ja, dus die twee boerderijen, ja. uh, uh, die zouden gesloopt worden. Ja. Uh, en, en met dat grondgebied, da, daar konden ze dan uh, iets beters mee doen. Meer geld aan gaan verdienen. Uh, het Koningshuis wel te verstaan. En uh, er was enorm verzet tegen. Want bijzondere monumentale boerderijen. En nu heeft het verzet toch uh, besloten... om uh, om uh, hun verzet te staken. Dat ja. druk me niet helemaal goed uit, maar het mag duidelijk zijn. Nee, precies. Het dus de... typisch een onderwerp... om uh, de slag van Nederland, zouden ja. wij denken. Nee, dat klopt inderdaad. Twee gebouwen op het koninklijk landgoed. Dat mag gesloopt worden. En uh, het was absoluut... Uh, kwam het ook uh, onze redactie ter, uh, ter oren. En uh, ja, kijk... we hebben een kleine redactie... en uh, er wordt ontzettend hard gewerkt. Het zijn echt... Uh, echt, echt uh, ja, super, supermens, vind ik het, waaronder... Ja, Jochem, deze is voor jou, Jochem Salemink. En Teun, ik maakte altijd de grap dat hij. door de. Eh, dat hij een spion is van de RVD en de Mossad te, tegelijk. Dat hij bij ons is ingeplant om de zaak een beetje in goede banen te leiden. Dat is echt. Eh, hele, <lacht> flauwe, hele flauwe interne humor. Vandaar nee, <lacht> dat je zo. Het nee, want, dus, dus, dus, Arme Jochem, nee, Maar goed, onder, zo mee te doen nu al. Ondertussen is hij wel het geweten, ook een soort geweten van ons. omdat hij heeft eh, de slag om Brussel echt naar een hoger niveau weten te tillen. met zijn absolute. Uh, journalistieke geweten, om alle partijen goed te horen... En, en bij ons de hele tijd op te drukken. Als je die spreekt, moet je die ook spreken. Dus hij heeft ook... Jij ja, kijkt nu heel serieus. Ja, hij heeft dit ook... Dit ge gezegd hebben ja, we? Ja, hij heeft dus ja. dit, uh, dit, dit gewogen over uh, de, de gebouwen... op het koninklijk Erfgoed, dat die worden gesloopt. En uh, hij heeft gewoon ons geadviseerd... Ja, um, het is wel vervelend... maar het is ook, er is ook wel wat voor te zeggen om het te doen. Dat was hmm. zijn... Uh, ja, dat was zijn oordeel. Want zo bijzonder zijn die boerderijen ja, ook weer niet. Ja, en ja. Dan, uh, ja, omdat we hem hoog achten en uh, hem vertrouwen, hebben we, ja, hebben we dat ook... Uh, nou ja, goed, als zelfs het verzet is gestaakt, ja. uh, mag je aannemen... dat Jochem ja. dus uiteindelijk vandaag gelijk heeft gekregen. En, maar Jochem ook heeft ook van de hoger hand. Jochem heeft altijd gelijk, dus maar dat kijk, is ook Maar kijk even irritant, wat ik nu maar... op de 101 zie staan. Dat zou je misschien dan ook wel interesseren. Oh, en prins. Jochem zeker. De prins <laughs> verkoopt villa in Mozambique. Ja. Wat gaat hij doen? Toch? Dit is wel iets wat jij interessant vindt. De, dat de prins een villa in Mozambique ja, verkoopt. Ja, toch? Nou, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... hebben hun vakantievilla in Mozambique verkocht. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk weer niet zo interessant, oh, eerlijk gezegd. Nou, Omdat het dan in Mozambique is en zo, dat is heel ver weg. Ja, het uh, heeft niks met de slag om Nederland. Nee, maar. we hebben er ook wel naar gekeken of we dat niet moesten doen. Maar dat vond ik... Nee, ik vind dat er zit iedereen al op ook. En dat uh, ons toegevoegde waarde is daar minder in. Maar het. hebben ze het nu verkocht onder druk van de media? Uh, en, uh, nou nee, ja, goed. Ik kijk er even niet naar, want ik heb nu iets anders te doen. Namelijk ja. jou woord uh, staat. Ja. En jouw vragen stellen. Ja. Um, uh, nog even over die, die mannen. Hè? Uh, de, de, dus de, de, jouw uh, tekst die je net gebruikte bij ja, aflevering 2. Ja, die mij ja. toch wel mee bezighoudt. Ja. Want behoorde Teun van de Keuken en, uh, en, en, en, en jij niet ook tot die mannen. Van kijk, ons is lekker bezig zijn. Absoluut, ja. Ja, de testosteron, dat, dat schiet alle kanten op. Ja, dat is, dat is toch een feit. Maar goed, uh, ik, ik hoop wel dat ik mensen in mijn omgeving heb die me daar gewoon ook wel in, in afremmen als het moet. En dat gebeurt ook uh, regelmatig. Ik, ik uh, Neem nou bijvoorbeeld deze montage van de eerste aflevering. Die is gewoon... Uh, ik heb een hele kerstvakantie helemaal de, de pestpokken erop gesneden... omdat iedereen om me heen zei... Ja, het zit nog niet goed en het is nog niet goed. En, dan, en ja, dan zijn mensen die ik allemaal vertrouw. Dus dan ga ik echt niet zeggen van... Nou, dan uh, weet je niet voor. Uh, nee, ik denk van shit, dan uh, moet ik weer. Dus het moet, die zin, beter, het ja, moet beter. Ja, en, en, en daarom, ik denk wel, je moet altijd zorgen dat je inderdaad, uh, dus ook gewoon, uh, hoe moet ik zeggen, bestuurders ook, die moeten gewoon een sterke. Uh, uh, commissarissen daarboven hebben... Om, uh, om eruit te filteren. Wat is nou testosteron? En wat is nou echt uh, niet legitieme geldingsdrang? Mm -hmm. uh, en ja wat is nou weer slim? Ik bedoel, testosteron is natuurlijk niet altijd slecht. Het is ook een kracht... Uh, een bewijs... je vooral moet inzetten ja, om of bewij... tot iets goed te komen. Ja, of bewijsdrang is niet altijd slecht. Maar mm -hmm. je moet het wel met, uh, met de goede mensen omheen... wel ook weer, weer inperken. En je moet je wel durven laten corrigeren. Het is goed dat je over die montagekamer begint. Want ja. uh, jij bent ooit begonnen... op de Koninklijke Academie voor de kunsten in Den Haag. Ja, klopt. Als videokunstenaar ben je daar vanaf gekomen. Ja. Uh, toen ben je begonnen bij Waskracht. Ja. VPRO. En nu zit hier een, uh, nou ja, hardcore onderzoeksjournalist. Uh, ja, eigenlijk. Uh. Uh, uh, maar het is een rare ontwikkeling. Ja, dat is misschien wel zo. Maar ik, uh, toen ik student was in Den Haag, toen had ik al een... Uh, een stalen archiefkast. En daar dat, dat, dat, dat hield ik gewoon knipselmappen bij. Met hele maatschappelijke onderwerpen. zoals dus over de ja, hulpverlening, drugsbeleid, eh, economische zaken en zo. <lacht> Hoe kwam je daar nou dan toe? Ja, ik vond het interessant. En dan ging ik knippen en dan uh, deed ik dat zo in een in map. En dacht ik, daar ga, ga ik ooit nog wat mee doen. School dus voor journalistiek had je nog nooit van gehoord. <lacht> nee, een studie geschiedenis nee, of politieke Nee, nee, ]ologie? nee, nee. nee. Nee, maar eigenlijk... wat was het dan in die kunst? Dat je daar toch? Nou, het was, het, was, uh, het was een hele toegepaste opleiding. Dus daarom is die ook gewoon de nek omgedraaid. Omdat de, de leiding van de academie vond op een gegeven moment: ja, jullie zijn echt. De, onze docenten die wilden ons ook opleiden voor tv-vak. dat is eigenlijk hm. niet echt artistiek. Dat mm -hmm. is heel toegepast. En dat was ook de reden om die, om die opleiding uh, de nek om te draaien. Wat heel zonde is, want het is een goede opleiding. Dus dat is uh, al één ding. Het was niet zo artistiek. Dat gezegd hebbende, vind ik uiteindelijk, zit de verlossing van een mensleven toch, toch niet in de journalistiek, maar wel, wel uh, meer in, niet in de kunst, in de hoge kunst, maar laten we zeggen in de poëzie of in het. Uh, in de even, in de, de in verlossing de van de mens hebben we het nu over? Nou, in de, in, nou niet van de mens, maar in. De, kijk, de verlossing van de mens geloven we niet in, maar wel dat je als individu je af en toe ook moet laven aan troostrijke, mooie dingen. Want anders mm -hmm. trek je het gewoon niet in het leven. Zeker juist als journalist niet, omdat je zo wordt geconfronteerd met. Uh, Zulke lage, verschrikkelijke mensen. Je wordt eigenlijk geconfronteerd met het laagste van het laagste in de mensen. Dat is natuurlijk. Daar word je depressief van. Dus daar heb je een goed tegengif nodig. om je daar een beetje bovenop te helpen. En hoe doe je dat dan? <coughs> Want dat is inderdaad. bedoel. en die Keuringsdienst van Waarde. en nu deze serie weer. Ja. En Brussel. Ja. Ik geef het je te doen. Ik bedoel, echt een nee, prettig echt... mensbeeld krijg je er niet. Nee, van. nee daarom. Maar is dus daarom gewoon uh, ja, goede films kijken, goede tv-series, uh, mooie muziek luisteren, uh, ja, lekker met vrienden eten. Misschien is vriendschap nog wel uh, de grootste kunst. Uh, dus in die zin uh, is die kunstacademie heeft me wel geleerd om ja, een bepaalde. Uh, esthetiek erg te kunnen waarderen, zeg maar. Mm. Dat, daar profiteer ik uh, tot op de dag van vandaag al van, ja. ja. ja uh, uh, Teun van de Keuken zegt dan wel dat uh, uh, jij meer de kunstenaar bent... en hij de journalist, uh, dat jij de montagekamer beheert... en hij het redactielokaal. Is dat inderdaad ongeveer hoe, ja. hoe het ligt? Ja, klopt, ja, zeker. Ja. Maar ja. waarom zou je die... Of de, de, de, de, hoe, hoe is die rol dan, want waar zit de creativiteit? Waarom is die zo belangrijk ook in zo'n serie? Um, nou, dat, dat, kijk, de, de creativiteit is eigenlijk. Dat klinkt, dat, dus daarom is het wat, wij, wat ik dan maak juist helemaal geen kunst. Omdat de creativiteit zit het juist in het. Zo vanzelfsprekend laten voortrollen van zo'n vertelling eigenlijk. Mm -hmm. Dat is dan eigenlijk uh, op het moment dat je de montage voelt, dat betekent dat die eigenlijk niet goed is. Nee. Dus dat is ik, ook een grappig van de Keuringsdienst. Waar ik me ook uh, en nog steeds al, ja, iedereen, elke editor-regisseur die uh, ook voor de Keuringsdienst uh, kudo's. Het is ook echt een, uh, echt een job om door die telefoongesprekken heen te werken. En dus zeg oh makkelijk, die telefoongesprekken, je knipt het aan elkaar en dan heb nee, dat is niet zo. Je monteert je er helemaal suf aan. Die, die, die, die aan iedereen, maar dat iedereen. <lacht> denk dat omdat ze ook zo spreken. Vanzelfsprekend... Ja, even voor de mensen die het niet weten, ja. het programma niet kennen. Jullie zijn dus nadrukkelijk in beeld. Ja. En al researchend uh, te zien. Ja, en telefonerend te zien. Ja. En, uh, en dus de creativiteit zit er dus dat je gewoon... Dingen die heel moeilijk aan elkaar te vertellen zijn inhoudelijk. Dat je die gewoon met een geintje. Of met een goede voice-over. Of met een goede montage las. Uh, dat je die toch aan elkaar weet verbinden. Dat de kijker denkt van. Hé, hey, dit is een goed lopend verhaal. Terwijl ja. eigenlijk een hele nieuwe wereld aanknoopt. Zeg maar. ja. dus, uh, denk... en, en aanvankelijk denkt dat het een doodzaaien wereld is. Ja, bedoel, ook dat. Ja. De, de slag om, uh, om Brussel. dat denk ik nou niet gelijk. Kom, daar gaan we eens lekker naar kijken. Klopt. En uh, dat krijg je dan toch maar voor elkaar. En het is ook een beetje een. Een, een, een mix van breekijzer, Pieter Storms, wie herinnert hem zich niet, en Goudenberg. Heb jij dat programma nog meegekregen? Was ni je toen net. U... Jij bent 42 nu, ja. Net, hè? Ja, nee, ik heb het niet meegekregen. Kijk eens, Solverda, ja, Lex Runderkamp, ja. legendarisch duo, onderzoeksduo, ja. ook VPRO. Ja. En die zaten ook altijd de bellen in mijn herinnering ja. eind jaren tachtig. Ja. Nee, maar goed, dat is het een Beetje vervelen, maar ik, ik, ik kan. Ik vind dat programma veel te saai nu. Omdat ik het nu. nu Heb in... je het nog wel eens voor, voor de aardigheid bekeken. Jawel, maar ik vond het toch heel moeilijk om het uit te kijken. Want het waren toch, ja, ik had het gevoel dat ze complete vrij nederland uh, reportages aan het voorlezen <lacht> waren, eigenlijk. Dus het is natuurlijk heel disrespectvol en zo. Maar goed, dat was. En ik ja, het was de tijd. Dat was de tijd, ja, ja, ja, ja natuurlijk. Dus en ze maar. Het ook is... heel veel, toch? <lacht> Of niet? <laughs> volgens mij ook. Ja. Dus het was, het was volgens mij... Want ik hoorde nog steeds wel mensen over die het ervaren hebben... en ademloos hebben gekeken. Dus het, het is zeker goed. Maar ik... Uh, ja, nu moet het toch wel ja er moet nou heel veel tempo in in deze weet. tijd ja, ja. goed dan, ik wil nog even naar je boek het supermarktparadijs want ja. dat intrigeert me toch ook wel ja. gezond kiezen is een, is een kunst ja. uh, in het kort gezegd um, uh, ja je, je probeert een onderscheid uh, te maken tussen goed en kwaad als het gaat om om voeding maar ook om andere zaken um, uh, en, wat eigenlijk een beetje de kern van het boek is, is dat je zegt van we, hebben, uh, we zijn altijd op zoek naar een volledige vrijheid. We willen kunnen kiezen, maar we kunnen de verantwoordelijkheid niet aan. Ja. Hoe, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dit boek dan ook nog te gaan schrijven? Is het dan niet genoeg om dat televisieprogramma te maken? Nou, het, Wacht, het, dit zijn twee vragen achter elkaar. Ja, nee, maar goed, even op die laatste vraag. Kijk, het TV-werk, dat is, zit, je, zit je toch gewoon in een heel strak stramien. Je kan in een TV-vertelling niet zoveel kwijt. Op het moment dat je het paadje dan eventjes afslaat, dan, dan is het voor je montage vaak dodelijk. Dus je moet heel gedisciplineerd je verhaal vertellen. Mm -hmm. en, en dingen op papier, uh, die, die, die, daar kan je wat meer, uh, wat vrijer associëren. Dus ik heb voor dat boek, was het voor mij belangrijk om gewoon al die dwarrelende losse ideeën een beetje samen te bundelen... en daar gewoon uh, ja, op schrift te stellen. Dus in die zin was het, is dit boek voor mij wel een soort meer kunstzinnige uiting. In die zin. Ja. Dat het, uh... Nou Laten we dan één dwarrelige gedachte... die uh, ja. toch vrij stringent aanwezig is. Het beste dieet is veel seks en veel slaap. Ja, nee, dat is absoluut uh, een een, een, een... Ongelooflijke aanraden, dat kan echt niet stuk. <laughs> dus, uh, <laughs> nee, Hoe ben dus... je aan deze wijsheid gekomen? Nou, uh, de, A natuurlijk de praktijk. Ja. Dus uh, ja ik heb een fijne relatie met een supervrouw. met een supervrouw, dus uh, daarover absoluut dus uh, goed geproportioneerd uh, ja en het is uh, allemaal uh, het gevolg daarvan <laughs> ja dus uh, maar goed kijk dat, ik, ik kijk ik, ik, had, ik heb een heel onregelmatig on, on slaapritme dus ik heb eigenlijk ook ik ben ook uh, zelfstandige altijd geweest omdat ik <coughs> uh, a mijn eigen slaaptijden dan kon, uh, kon inrichten. Ik kon gewoon uitslapen en zo. En dan kon ik dan allemaal zelf weer rechtbreien. Maar nu heb ik dus een kindje, en dan merk ik al... dat die hebben een ritme, no ritme nodig, een kind... Dus nou moet ik ook, al heb ik slecht geslapen of niet geslapen... dan moet ik toch uh, met dat kind in de weer. Dat heb ik er allemaal voor over, hoor. Maar ik merk wel dat echt die munch en de fraatzuchten... die neemt exponentieel toe. Omdat ik dan heb ik dan niet goed geslapen, dan, dat is ook bewezen. Dan heb je impulsen veel minder onder controle. Dus ook qua woedeuitbarsting of qua depressie of qua huilbuien. Maar ook qua eetimpuls. Als je slecht slaapt, dan, dan is je verdedigingsgrens... tegen al dat soort impulsen veel, ja, die, die is er niet... Dus, uh, ja. maar, maar dit is uit eigen ervaring. Of is het ook veel lezen? Of heeft het ook, want religie komt ook om de hoek kijken. Taoïsme, ja. boeddhisme. Zijn dat dingen waar je heel erg in hebt verdiept? Absoluut ja. Je... Nee, maar dit, dit boek is gewoon ook gewoon alles wat ik in de praktijk uh, meegemaakt. Maar ik praktiseer eigenlijk wel alles wat ik in het boek uh, schrijf, inderdaad. Dus, uh, maar het is, wordt ook allemaal uh, gestaafd met, uh, met wetenschappelijk onderzoek. Dus uiteindelijk, maar dat is een beetje, ja, het is, het is echt ongelooflijk clichématig. Maar alles wat je gezond verstandje zegt, hoe het zit, dat is vaak, wordt dan ook wel... Uh... Ja, dat is vaak ook wel zo. Hm. Dus, uh, ja. dus bidden voor het eten heeft echt een functie? Bidden voor het eten heeft echt een functie. Al was het alleen maar dat je even stilstaat bij het idee... Uh, dat er heel veel mensen hebben moeten zwoegen... voor uh, die, die, die koolhydraten die op je bordje liggen. En dat is maar dat gedachteloos zomaar achterover te kauwen. Dat is ook een soort recept voor, uh, voor overgewicht. Dus kan we beter even bidden. Ja. Sowieso is wetenschappelijk wezen dat bidden al je stresshormonen naar beneden haalt. Dus ja, om, ik, ook, ik ben zelf... Een ongelovige gelovige. Ik ben gelovig vanuit uh, pragmatiek. Niet zozeer dat ik echt geloof in die man met baard. Maar ik weet als ik bid, dat er dan gewoon iets wonderlijks gebeurt in mijn lichaam. Mijn stresshormonen gaan naar beneden. Dus waarom zou ik me zoiets... Maar noem je dat bidden of mediteren? Dat is een goeie. Dat, uh, in, dit, in dit bidden uh, is het wel echt bidden. Omdat ik dan in mezelf zoiets prevel van... oh, uh, heilige almacht, uh, help me even door deze moeilijke montage heen of zo. Of, uh, zoiets. Echt, ja, en ben dat... jij groot gebracht ook? Ja, ook. ja. Ik heb het wel meegekregen. Dus dat helpt misschien. Maar En welk geloof dan? Nou, dat was volgens mij heel vrij protestant. En uh, in die zin uh, is het goed. Ik, ik doe ook mediteren, maar ik heb gemerkt dat bidden is... Eigenlijk veel makkelijker. Je doet gewoon even dat schietgebedje of die smeekbeden. En dan hoef je niet zo uh, te concentreren op, op, je, op je bewustzijn. of mediteren, dat, dat heb je toch best wel veel... Uh, ja, dat is gedoe. Ja, dat doe ik ook wel, <laughs> maar dat is meer gedoe. Ja. <laughs> Terwijl er, voor mijn systeem zijn de effecten eigenlijk best wel vergelijkbaar. Maar, maar heb je dan ook echt iets in je hoofd? Of is het echt zo'n ontlading van... Uh... Mm, nou, ik probeer met dat bidden mezelf wel over te geven aan het grotere geheel. En dat is, dus bidden, is voor mij dan ook een manier om, tegen, om mezelf te bewust te maken van het feit dat ik kan wel denken dat ik superbelangrijk ben en dat individu en daar en daar, maar door, door zo'n uh, gebed uit te of in je hoofd uit te spreken, erken je eigenlijk dat je dat ook weer niet bent. En dat geeft dan best wel rust. Ja. Ja. Het klinkt zo logisch allemaal. Het is logisch, ja. ja. Dus ik vind ook gewoon mensen die zeggen... ja, ik kan niet geloven, want ik ben daar te rationeel voor. Dat vind ik zo stom. Dat vind ik echt zo stom. Nee, ik ben... nee het is juist rationeel als je al... om juist wel af en toe een keer te bidden. Dat en is heb super je rationeel. Hier, heb je het hier op de redactie ook wel eens over? Nee, nog no nooit. Nee, nee. Nee, nee. En, en de editor merkt ook niet dat jij bidt? Nee, nee, ik doe dat. nee, als ik aan het editen ben, ben ik aan het editen. Nee, maar dat vlak meer... voor ja, dat, dat de editing van, van nee, start gaat. Nee, dat niet. Maar op zich, ik ben niet snel uh, uit het veld geslagen... of ook niet echt een enorme stresskip. Dus ik ben op zich... En dat, dat, dat voelen ze dan misschien wel. Dat maar je bent wel de, een enorme pragmaticus, hè? Ja, dat wel, ja. Ja, ja. ja enorm. <laughs> ja, Zodra het echt? je wat oplevert, <laughs> ben jij bereid tot heel veel. Nou, nee, nee dat, dat, dat is niet zo. Je bedoel me... ik minder lullig dan het is. Nee, maar over... ik kan me wel heel goed verplaatsen... in de situatie van andere mensen. Dus uh, dat scheelt. En, uh, en ik heb een soort. Uh, ja, ik. Hoe moet ik het zeggen? Dat, en dat, dat, dat, dat helpt natuurlijk uh, om, om goed samen te werken of gewoon uh, bepaalde uh, zaken te proberen of uh, uit te zoeken. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, ja. Wat, wat komt er op die tegel terecht? Wat komt nou, dat te helemaal, staan er nou helemaal? Het is, om... is helemaal de pragmaticus, homo pragmaticus En er ja. komt te staan. Uh, Zoek altijd de hoek op waar het makkelijk praten is. Zoek altijd de hoek op waar het makkelijk praten is. Oké, okay, dat is de pragmaticus. Ja. Ja. Of altijd... Uh, nou ja, goed, ik ga er ook niks aan toevoegen. Dank je wel, Roland. Het ja, ja. is leuk je te leren kennen. Ja, okay. En uh, zo dadelijk dus op deze zender... Nee, niet op deze zender. Op Nederland 2. Uh, de nieuwe serie die van start gaat. En op deze zender zo dadelijk uh, twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Reddingsduiker Wil Meurer is de gast. En hij vertelt over de vorige. Grote scheepsramp die met de Herald of Free Enterprise in 1987. En oceanograaf Heijn de Baar is ook de gast. Hij vertelt over een nieuw onderzoek op Antarctica. Goed, dank en uh, succes met de rest uh, van de serie, Roland. was aflevering 2411. De slag om Nederland zometeen na het journaal op Nederland 2. Wij zijn er morgen weer met modeontwerper Bas Costers. Tot dan. Radio 1. Hey. En NTR brengt cultuur. Elke dag.